van der Velden met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft aan het einde van het bezoek aan Emmen... de stad bedankt voor wat hij een heel bijzondere Koningsdag noemde. De familie maakte een wandeling door de stad. Onderweg deden ze mee aan een quiz... en bekeken ze optredens van onder andere Jannes en Daniel Lohus. Prinses Amalia sprak voor het eerst over haar tijd in Spanje. Ze verbleef een jaar in Madrid vanwege bedreigingen in Nederland... De prinses zei dat ze in Spanje meer vrijheid heeft gevonden... maar is dankbaar dat ze nu weer in Nederland woont. Koning Willem-Alexander zei dat hij blij is... dat hij zijn verjaardag met zijn hele gezin kan vieren. Vorig jaar was prinses Alexia er vanwege haar studie niet bij. De politie is bezig met het beëindigen van de demonstratie op de A10. Zo'n 100 demonstranten van Extinction Rebellion... klommen aan het begin van de middag over de vangrail. De blokkade was vooraf verboden door de burgemeester, politie en justitie.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 Op een auto- en scheepsloperij in Haarlem is aan het eind van de ochtend een grote brand uitgebroken. Er is een NL-alert verstuurd om mensen in de buurt te waarschuwen... ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. De rook waait naar het noordwesten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. En dan nog het weer. Hier en daar wat regen. Ook wat zon en het is 14 tot 17 graden.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 Had the queens on the throne, we would pop champagne and razor toast to Koningsdag 2024 en we begonnen met uh, Eva Max en uh, Kings and Queens. Goedemiddag allemaal en hallo uh, Dolly. Hallo, hallo. hallo. hallo Leuk dat Harms. je erbij bent. Goedemiddag. Ja, goedemiddag luisteraars. Dus zitten we helemaal live op uh, Koningsdag. Ja. Ben je nog bij ja? uh, snuffelen vanmorgen? We, ik heb enorm gesnuffeld, strompelend. Ik heb enorm veel last in mijn rug. Maar het was, uh, het, het was heel gezellig. Ik heb uiteraard gewacht dat het een beetje droog werd. Want uh, ik hou niet van regen. Nee, en, wie uh, wel. Ja, en toen we op dat plein aankwamen bij het uh, bij Louis Davids Carré... was het al een, een ja, vrolijke, vrolijke stemming. En uh, natuurlijk was Adam Spoor uh, vanaf zijn balkon aan het spelen en aan het zingen. En aan zijn balkon hing een emmer. Want hij uh, vroeg aandacht uh, voor de stichting Music Kids. En daar zamelde hij geld voor in. Dus je kon in die emmer kon je geld oh, dat is gooien. Mooi. En dan haalt hij die emmer op. En ja, Stichting Music Kids die is er voor de kinderen die in het uh, ziekenhuis liggen. En vooral de kinderen die wat langer liggen. Om uh, muziek met ze te maken, voor ze te maken. Zodat de tijd wat, uh, wat sneller voorbij gaat en wat, wat draaglijker wordt. Uh, dus dat, ja. dat was iets wat heel erg opviel. Ja, is hij nog uh, aan het optreden? Weet je daar wat van? Um, dat denk ik haast niet, want de vrijmarkt is natuurlijk al afgelopen inmiddels. Oh ja, tot twee uur. Tot twee uur. Hij zou om elf uur beginnen en tot hoe lang die is doorgegaan, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nou ja, maar we maar... kunnen hem misschien straks even bellen. Oh ja, goed idee. Ja. En uh, misschien weet hij al uh, hoeveel uh, erop gehaald is. Ja, ik, dat ik, zou hoop, heel mooi zijn. Uh, ik hoop dat hij een mooi bedrag binnengehengeld heeft met zijn emmertje. We gaan hem straks bellen hier bij CFM. Ik ga het proberen. En verder hebben we vanmiddag heel veel andere gezellige en uh, mooie dingen hier in de uitzending. Want we hebben een verslaggeefster uh, uh, op locatie in het dorp. Ja, zo rijk zou hebben. Mag wat kosten. <laughs> we hebben, uh, als het goed is, straks contact met Lucy. Die is voor ons in het dorp aan het rondlopen om te kijken hoe de sfeer is. En daar gaat ze ons straks alles over vertellen. Ik uh, denk... Ja, ik had kwart over twee afgesproken om er te bellen. Dus ik weet niet... Want er is natuurlijk ook het een en ander gaande in Haarlem. Daar ja, gaan we een hele grote brand. Ripen. Hele grote brand. En Benno Veugen staat klaar om ons daarover te updaten. Uh, maar we moeten een beetje gaan schuiven met de tijd. Dat overvalt allemaal. En... Uh... Dus we weten nog niet precies wie eerst wat, waar, hoe en waarom. Nou, Geen eerst, idee. Uh, eerst Benno denk ik. Want hij uh, ja, is wel belangrijk uh, natuurlijk. Ja. Van uh, hoe het gaat met die brand op uh, bij de autosloperij uh, Treffers in uh, Haarlem. Iedereen wel bekend waarschijnlijk. Ja. Dus nou ja, verder het weerbericht en andere dingen. Het komt allemaal langs. Ja, Zandvoortse nieuwtjes. Uh, wat, wat, wat, staat er ons allemaal? wat staat er op die evenementenkalender? Uh, waar we allemaal even aan moeten denken. Dat we de agenda's thuis ook bij kunnen werken. Dat je niks mist. En uh, we gaan natuurlijk ook eventjes naar het dierentehuis... om te zien welk diertje daar zit te wachten op een nieuw baasje. En we gaan naar België met uh, de Lawson. Ja, naar Spa. Naar Spa, ja, ja. Met of zonder bubbels. Nou ja, we <laughs> horen het uh, straks van uh, Rendelsen rond uh, kwart over uh, vier. Ja. Dat hebben we ook nog Marco Termes. Ondanks dat Koningsdag is, hij komt gewoon met een heel mooi stuk proëzie even oh, na vier uur. Hartstikke goed. Nou, wij gaan uh, ons uh, klaarmaken voor uh, Koningsdag 2024. Ja. Een beetje, beetje gimmen en yes, zo. Doei uh, ja. doei! opgewarmd hier op Koningsdag en uh, nog één plaatje en dan gaan we naar Haarlem toe naar Benno Veugen alles horen we van hem over de grote brand bij autosloperij Treffers en met name de brandweer ja, hoeveel inzet uh, komt er bij zo'n brand kijken Benno heeft het uitgezocht uh, gezocht en uh, naar deze plaat horen we wie beeldt de city hier is Starship place Knee deep in the hoopla Sinking in your fight Dat was Starship uit de jaren tachtig en weer beeld city. Nou ja, er moet eerder een city geblust worden volgens mij, Beno, toch? Ja, dat moet het zeker. Nou ja, het is gelukkig op een relatief heel klein plekje, Rob en Dolly. Goedemiddag. En, uh, Goedemiddag, Beno. Uh, ja, het begon vanochtend allemaal om vijf voor half twaalf. Toen was de eerste melding voor de brandweermensen uit uh, Post Halemes, de grootste post van de regio... Dan gingen de tankauto spuit en de waterwagen gingen daar op pad. En um, ja, dat doen we tegenwoordig in, uh, zo in uh, Kennemaland, Dat de brandweer neemt zijn eigen water mee. En dat gaat in de vorm van waterwagens waar 17.000 liter in zit. En toen werd het, even kijken, zes minuten later, dat is dus, was de brandweer nauwelijks te plaatsen. Uh, werd al opgeschaald naar grote brand. Nou, en dan komt er een enorm leger aan brand die mensen komt in beweging dat De burgemeester van Haalem, die werd ook even bij een evenementje weggepiept. En de bevolkingszorg werd uh, weggepiept. En de adviseur van de openbare orde en veiligheid van de gemeente Haalem... die werd uh, ook achter zijn to uh, oranje tompoes weggehaald. Dus uh, dat ga ging maar door. En uiteindelijk natuurlijk een ambulance te plaatsen, want ja, als er een grote brand is, dan gaat volgens de protocollen een zogenaamde officier van dienstgeneeskundig, dat is een ambulanceverleeskundige, die een extra cursus heeft gevolgd met een ambulance te plaatsen om te zorgen dat mocht er een ongeval ...dat er gelijk medische hulp ter plaatse is. Nou, en toen ging het natuurlijk uh, behoorlijk uh, verder met opschaling. En uh, om kwart voor twaalf werd al een zeer grote brand uitgegeven. Dat betekent nog meer mensen, nog meer spullen erbij. En uiteindelijk uh, werd er om vijf voor twaalf... ...dan dus geef die tijd even mee. Dan kan je zien hoe snel dat eigenlijk gaat. Gingen we naar grip één. En dat betekent dat de andere protocollen in werking treden. En dat er dan uh, multidisciplinair uh, overleg kan zijn ter plaatse. En dat gebeurt dan in de beroemde... ...en beruchte uh, container die dan op transport gaat. Nou, inmiddels uh, we hebben we dat allemaal, we hebben het allemaal na Het was een hele lange lijst, maar er zijn honderd brandmensen bij deze brand in actie. Nou, en dan uh, de nodige politiemensen natuurlijk voor afzetting van de wegen. En uh, in ieder geval drie mensen van de dienst om het uh, dat proces te bewaken. Ja, zijn er geen, uh, geen gewonden gevallen of uh, weet je er uh, nog niks over? Nee, er zijn geen gewonden gevallen. Er is uh, twee keer een, een L-alert uitgegaan uh, voor, uh, de, voor Halem Noord... Dat mensen ramen en deuren en ventilatie allemaal uh, uit doen. En natuurlijk de ramen en deuren gesloten houden. En vooral niet in de rook gaan staan. Uh, het is het, uh, ja, wat staat er in de brand? Dat hebben we nog niet eens even verteld. Dat is bij het, uh, zoals je al eerder zei erop, bij het uh, recyclebedrijf van schepen en auto's uh, Treffers. In de Haarlemse Waarde Aan de VG-weg. Uh, daar staat een grote berg uh, metaal in de brand. Inmiddels is die berg wel wat kleiner geworden, want ze zijn met twee kranen, is, dat, dat is dan weer fijn van het bedrijf Treffers. Zijn ze die berg uit elkaar aan het trekken en dan enorme bergen water erop aan het storten om er maar die temperatuur naar beneden te krijgen? En ja, dat is een proces die uren gaat duren, zo verwachten mijn bronnen. Dus dat is nog even afwachten, maar goed. Er wordt uh, natuurlijk voor de inwendige mensen uh, gewoon goed gezorgd. Want andere Kermeland heeft uh, de afdeling logistieke verzorging. En dat is de grootste vrijwilligersclub. En die bestaat zo ongeveer uit 40 mensen. Nou, de helft van hun is zo'n beetje te plaatsen. En die hebben aparte containers met zitjes. En uh, straks komt er nog een broodje erbij en koffie en thee. En dus uh, dat wordt allemaal afgewisseld. En dan indirect bij die brand zijn nog twaalf mensen betrokken. Dat is in uh, dat tankauto spuiten van vrijwilligers uit de muiden en reizenhout uh, meer is centraal komen te staan in de regio zodat er, als er straks nog een brand uit komt... Ja, waar één brand is, kunnen ook twee branden zijn... en dat ze er dan in ieder geval nog opgeschaald... Uh, of dat die daar dan te plaatsen kunnen gaan. Voor brandverkeer uh, Zandvoort is het allemaal nog even rustig. En, uh, maar goed, zal er een brand uitbreken... Uh, nou, ik denk zo richting uh, Broemendaal en richting Haarlem Noord... dan zullen zij aan de beurt zijn om... Uh, om daar assistentie, euh, euh, ja, dat heet regionale assistentie, euh, te verlenen. Dus euh, nou, een, een, een brand die dus uh, wel weer wordt bijgeschreven in de lijst van grote branden... of zeer grote branden die we dit jaar al hebben gehad. Ja, zeker. Nou, ja, Dolly uh, liet me net een uh, filmpje zien van uh, de brand. Dolly? Ja, Ingezonden door Lucy. Ingezonden door uh, Lucy. En, oh. uh, ja, inderdaad. Uh, nou, ja, brand op, uh, op één plek, hè, zo, uh, zo te ja. zien. ja. Ik zag die, die, ba die uh, grote stapel metaal die, uh, en het deed mij denken aan toen ik als kind uh, wel eens bij een paarsvuur heb gezien zo uh, een berg van nou misschien uh, 10, 15 uh, meter tussen de 10 en 20 meter schat ik het in. ...die dan uh, waar de vlammen lekker hoog uitslaan. En uh, ja, in dit geval geeft het natuurlijk ook uh, enorme rookontwikkeling. Zo. De brandweer Kerameland heeft inmiddels assistentie gekregen... ...van uh, een crash tender van Schiphol. Uh, ik heb hem op foto's al, uh, al gezien. Ja, zelf kom je er natuurlijk niet meer bij als verslaggever. Want het is allemaal afgezet. En, uh, en er is een brandweer, een blusboot uit Amsterdam... ...is ook inmiddels te plaatsen. Die de brand van een andere kant uh, gaat bestrijden. En het is natuurlijk heel fijn dat die Hendrik-VG-weg daar in de Waardepolder echt aan het water uh, ligt. Uh, dus dat is het uh, water in overvloed, zal ik maar zeggen. Ja, nou, er gebeuren wel vaker branden hè, daar in de Waardepolder. Ja, dat wil nog wel eens losgaan ja, daar. Dat, is, uh, dat klopt, Rob. Nou ja, Benno, dankjewel even voor deze update. Luisteraars zijn weer op de hoogte van de, de grote brand. Aan de Hendrik Vigeeweg in Haarlem bij de Waardepolder bij Treffers. Ja klopt oké okay, dankjewel. Ja.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 DALE! van Serio uh, en Stampeling in... Weer ja, Dolly, we gaan uh, eens even kijken naar het weer. Nou ja, ik uh, kan bijna mijn zonnebril uh, op gaan zetten hier. Ja, inderdaad ja. ja Heb of je hem wel meegenomen? Nee, oh, nee of, uh, kijk. of klappertanden, net wat, uh, wat die, uh, Michel zegt. Ja, ja, ja. Ja, wat een leuke is dat. Oud-Hollands klappertanden. Oud-Hollands klappertanden. Koningsdag Nee, vanmorgen was het niet al te best, maar het weer klaart aardig op. Ja, ja, we gaan kijken wat er daarna gaat gebeuren en of het wel zo blijft. Nou ja, op deze Koningsdag is het veelal bewolkt. En vanochtend valt af en toe wat lichte regen en motregen. Die hebben we dus al wel gehad. De regen trekt naar het noorden weg. En vanmiddag is het dan enige tijd droog met geregeld zonneschijn. Nou, klopt weer helemaal. Maar... ...later vanmiddag komen vanuit het zuiden weer enkele buien opzetten. Nee hè? Ja, ja, ja, we ontkomen er niet aan. De wind waait uit het zuiden, is meest matig van kracht en het wordt een graad of 16. Vanavond en vannacht trekken er weer buien over de Randstad. De wind waait uit het zuidoosten, is meest matig en koelt af naar 10 graden. En dan gaan we naar morgen, dan is het aanvankelijk bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon door... Lokaal valt er een bui en er, valt een, en er waait een stevige zuidenwind. Uh, het wordt opnieuw 16 graden. Kijk, dus dat, We gaan al een stukje omhoog. Dan gaan we naar maandag kijken. Dan is er een mix van zon en wolken. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. En het kwikstijf naar 17 graden. Dan dinsdag valt er een enkele bui. Maar over het algemeen is het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait uit het oosten en tot zuidoosten en daarmee wordt de warmere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur gaat stijgen naar 20 graden. Wauw, daar houden we van. Jazeker, dus dinsdag, dat wordt waarschijnlijk wel weer. Woensdag, wat dan? Och jee, nou, er zijn er wel perioden met zon, maar er komen ook stapelwolken tot ontwikkeling die later uit gaan groeien tot een regen- of onweersbuik. Temperatuur gaat wel uitkomen. Hou je vast op ongeveer 23 graden. Echt waar? En, ja, echt waar. Hij, hij, hij belooft het ons gewoon. En uh, er waait een zwakke Noordoostenwind. Dus we waaien niet eens uit ons hemd. Nou, en de rest van de week en in het eerste weekend van mei. Schijnt geregeld de zon. Vooral de eerste dagen is er nog wel kans op enkele buien. Maar donderdag en vrijdag ligt het fik dan rond de 20 graden. En in het weekend wordt het, dus het volgende weekend pas, ja, mogelijk minder warm. Nou, goed weer. Dus uh, ja, de komende dagen... Ja, we, we gaan in stijgende lijn. Het gaat eens ergens op lijken. Zeker. Als we nou, Rico Schreuder tenminste mogen geloven. En uh, Rico geloven we altijd. Ja. www.ricoweer.nl Daar kan je het weer uh, blijven volgen. Wat uh, het weer gaat doen. En of het daadwerkelijk allemaal uitkomt. Hè, dat er terrasjes weer uh, van uh, aankomende dinsdag. Ja, ja dinsdag moeten we het ervan nemen. Dolly en ik hebben er zin in. Weer eens na te lezen op uh, ricoweer.nl Dat was het weer. Nou we hebben Koningsdag 2024 en hier zijn de gypsy kings. Ja. I'm Het is Koningsdag met uh, Volare. Dat waren uh, de Gypsy Kings. Heerlijk weer uh, op die momenten. Uh, uh, ja, laten we hopen dat uh, Rico ernaast zit. En dat het gewoon uh, droog blijft uh, vanmiddag. Ja, ja, dat is zeker te hopen. Want het uh, drukt toch de feestvreugde hoor. Ik had ook medelijden vanochtend met een uh, moeder met haar zoon. Die zag ik een uh, doek waar de spulletjes op hadden gelegen. Met z'n tweeën uitwringen. Nou, je weet niet wat er gebeurt. Ah, get wat er water daddy, uitkwam. Daddy. Ach, nou, nou ja, we hebben nu in ieder geval ja. de kinderspelen in het uh, centrum. Ja. En uh, de burgemeester en zijn vrouw helpen natuurlijk mee als uh, vrijwilliger. Ja, hartstikke goed van ze, hartstikke goed. Zeker. Dat is te loven. En het schijnt dat, het, uh, dat er de afgelopen dagen ook heel veel vrijwilligers zich hebben, hebben gemeld. Dus het feest kan gerust doorgaan vanmiddag, hoor ze. En wij en... zijn binnen, het feest kan beginnen. Zo so is dat. Ja, so is ja, dat. ja, ja, ja. Nou ja straks voor, natuurlijk de muziek in het dorp, hè? Ja, voor twee personen was het gisteren al feest, hè? Ja, zeker. Want twee inwoners van Zandvoort hebben gisteren een koninklijke onderscheiding... uit handen van burgemeester David Molenburg gekregen. Het ging om Jan-Willem van den Bout en Jacques Overpeld. Zij werden benoemd tot lid in de orde van de Oranje Nassau. Jacques Overpelt is sinds het begin van de jaren 70 als vrijwilliger binnen de Sint-Agata-parochie werkzaam. En hij is daarmee op enkele koorleden na een van de langst actieve vrijwilligers in de, uh, van de katholieke kerk. Sinds 1975 zet hij zich vanuit Zandvoort in voor de stichting Mensen in Nood, vooral met het inzamelen van kleding. En sinds 2010 maakt hij deel uit van de diaconale werkgroep Sint-Agata parochie. En Jan-Willem van der Bout, ja wie kent hem eigenlijk niet? Hij is al bijna 23 jaar vrijwilliger bij de KNRM in Zandvoort. In 2006 werd hij schipper op de reddingsboot Anapolisen. En Van der Bout heeft in zijn loopbaan deelgenomen aan meer dan 400 acties waarbij ruim 170 mensen en één dier werden gered. Door zijn werk in Noordwijk is hij ook verbonden aan het reddingsstation in die plaats. Nou, dat is toch wel een felicitatie waard, hè? Zeker, Fantastisch. van harte gefeliciteerd met uh, jullie onderscheiding. Zo is Verdienst. Absoluut, helemaal nou, eens. zeker. We gaan uh, straks even kijken in het uh, dorp, want uh, Lucy zei... Uh, is uh, daar aanwezig. En weet je al uh, waar ze staat ongeveer? Geen idee waar ze uithangt. Nou, dat horen we zo meteen. Ik hoorde dat ze een biertje heeft. Dus het zal ergens in de buurt van de Haltestraat zo'n beetje zijn, een of ander plein. Oké, okay. ja. okay, als ze maar niet te veel biertjes heeft, want, uh, dan uh, komt er niks meer uit Nee, dan de moeten we ook zorgen dat we bij Thijs bellen, hè? Nee, ja, zeker. Nou, gaan we doen ze dadelijk uh, naar uh, Lucie in het uh, centrum van Zandvoorts. Maar eerst gaan we nog even twee lekkere platen voor je draaien op Koningsdag 2024. Leuk dat je erbij bent. CFM is er ook bij. Wij zijn erbij. Dolly en ik. Tot aan 5 uh, uur vanmiddag.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 feest in Breda met het uh, 538 Koningsdagfeest. Uh, en uh, deze treedt daar ook op, hè? La Fuente. I'm like, I'm like It, makes It makes me wanna go, la ta, ta. all the around. It makes you wanna go, la ta, ta. Every time I hear the song.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 Momenteel staat deze laatste moment in uh, Preda bij het uh, Koningsdagfeest van uh, 538. En uiteraard hebben we hem ook nog uh, op het circuit uh, meegemaakt uh, afgelopen keer met uh, de Dutch GP uh, Dolly. Hmm. Nou, dat wist ik niet. Ja, zeker, nou, daar heeft hij opgetreden. Oh, wat leuk. Ja, wow. daar word je wel vrolijk van uh, van die muziek. Ja, ik wel. Ik hou ervan. Zeker. Ja. Nou, waar we ook van houden, is het uh, centrum van Zandvoort en uh, Lucie. Ja. Zij is uh, daar aanwezig. Goedemiddag, Lucie. Hallo, goedemiddag. Hallo, Hi. leuk dat je erbij bent op deze Koningsdag. Ja, super gezellig weer hoor. Het is echt leuk in het dorp. Ja, is het, uh, hangt er een lekker sfeertje? Ja, er hangt een gezellig sfeertje. Het is nog een klein beetje rustig, maar uh, er hangt wel een hele leuke sfeer. Waar, waar ben je ongeveer op dit moment? Ik ben nu bij Nus. Oké. Okay. loopt het niet, maar ze hebben hier gewoon lekker een tapa staan. En ik heb periode gemaakt met de nieuwe eigenaar. En Zijn ze open tegelijk. vandaag? Ze zijn nu alleen voor uh, de, de drankjes tijdens open, dus dat is hartstikke leuk. Oh, Zo, wat een leuk uh, initiatief. Ja. ja, wat een goed nieuws zeg. Ja, leuk hè. Ja, dan hebben ze er wel hard aan getrokken de laatste tijd. Ja, en het is een hele leuke manier. Oh. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat Muf uh, een hele leuke bijdrage gaat leveren aan de horeca Zandvoort. Nou, kijk eens aan. Kijk eens ja. aan. Dat is heel mooi om te horen. Ja, ja om... Uh, de, ik was vanmorgen al even in de, op de Rommelmarkt. Ja. Nou, die was super druk. Ja. Het was alleen jammer dat het de, de, uh, dat weer niet helemaal lekker mee zat. Ja. Nu gaat gelukkig de zon schijnen. Ja. En je ziet ook gelijk dat het terrasje vol gaan lopen. Ja. Ja. En dat iedereen er uh, zin in heeft. Ik zie bij, la, bij uh, hier al het podium opgebouwd. En ik zie, uh, bij Zin zit het helemaal vol. Uh, bij Anders gaan ze ook beginnen. En, ja, het is natuurlijk met dat begin van alles een beetje om deze tijd. Ja. Hoi! En uh, hier staat een DJ te draaien. Dat is bij, uh, bij Anders. Ja. En uh, bij 4 staat het ook helemaal vol in het uh, ter, uh, buiten. Daar ja, binnen zit niks, maar buiten wel, want de zonnetje ja. gaat schijnen. Ja. Dus het wordt uh, helemaal gezellig. Ja, ja. Die muziek is en... natuurlijk ook op straat. Ook bij Laurel en Hardy. Hè? Daar staat ook een podium opgebouwd, geloof ik. Waar? Bij Laurel en Hardy? Ja, ja, ja, ik die een uh, te draaien. Ja, bij, uh, ook bij Lauren en Ja, maar daar, daar staat onze grote favoriete, hè? Ja, van Kessel, hè? <laughs> oh, ja, daar staat Van Kessel. Ik loop er nu naartoe. En ja. straks is de burgemeester dat erbij, helemaal... hè, na vier uur? Ja. Wat zeg ik, Tori? Nou, als straks uh, de kinderspelen klaar zijn, dan komt de burgemeester ook uh, bij uh, ja, Patrick is, uh... van Kessel om mee te spelen. Ja. Super leuk, wij hebben het wel een leuke burgemeester. Ja, zeker. Ik er daar nachts mee, zeker met Van Kessel. <laughs> want dat is de grote man hier. Ja. En, uh, nou ja, je, je hoort het. Ik, uh, ik ben er nu. Ja. Ik uh, sta nu voor het podium. Ja. Van Kessel zie ik nog niet. Is hij er nog uh, niet? Uh, nee, ik zie hem nog niet. Ik je heb hem daar al eerder gezien. Ja. Ja, hij is wel en, uh, in de buurt, hè? Bij, uh, bij Laura Harris is het uh, binnen ook vol. Ja. Ik, uh, ik verloop met me naar binnen. Ben ik genoeg te bereiken? <laughs> ben ik het nog? Ja, we ja, ja, hoor zeker. je hoor. Oh. Ja, luid en duidelijk over. Wat ja. gaat er vanavond gebeuren bij Laura Harris? Oh, nou, we hebben. Doppie is er vijf uurtjes die. Je en dan om 4 uur, half vijf, komt de van Kutsel mooie Mooie Het uit Zandvoort natuurlijk. Ja, die zegt niet iedereen. Ja, dus die gaat helemaal los hierover. Ja, mooi toch? Ja, toch? Nou, het klinkt nou wel gezellig, hè? Daar. Ja, het is. dat ik, Rob, ik denk dat ik Rob lekker alleen laat zitten. Ik ga lekker naar het dorp. Ja. <laughs> ik, ik woon net zo door hier. Het is niet zo'n gezelligheid. Leuk. Ik had een camera bij me had. Zo, dan kon ik ook de mensen filmen die erbij stonden. Ja. Het, ze zijn allemaal leuk. Ik, ik zie hier nu Zeeuws meisjes staan, bijvoorbeeld. En uh, <laughs> Wie? Zeeuws meisje? Daar, hè? meisje, ja, tegen een uitje. Ik ga er ook niets in doen. Dat een oh. witte klap op met flessen. Oh ja, van, oh, van, van, van de boter. Toch, of niet? Ja, ons minzunig. Ja. Daar ja, zal Ronnie die, niet blij mee zijn. <laughs> het is nog niet op druk, maar de, het komt de op de gang. Het zit erin. En uh, iedereen heeft er zin in, denk ik. Nou, is het goed uh, als we jou over een uurtje weer Ik ja. uh, Wat gaat Hubert vanavond voor, doen? Ik Zet het hem radio. Nou, niks. Nee, nee, helemaal niks. Nee. Nee. Ook niet wat doen Oh, je gaat naar huis. Oh, dat belooft was de mannen. <laughs> he? <laughs> Heerlijk, dit. Ja. Uh, ja als ja, je nou al heen, flink bezig bent, dan, uh, dan hou je het niet ja, vol, he? tot laat. Dolly, het is zo'n gekke boel hier. Ja? Het is gezellig, uh, het is zit het is erin. Goed zo. Uh, hier lopen gewoon mensen met een tweeling, daar ga ik ook even naar kijken. oh die slapen. Oh, ja, oh nou nee. laat maar lekker slapen. Ja, ik maak ze niet wakker. Nee, die en, doen hoor. Uh, ja. nee, voor mensen in het oranje, met gezellige hoedjes, brillen. Ja, ja, ja. Leuk, leuk. En mijn kiel is het voor is ook gezellig. Nou, hartstikke mooi. Hé, hey, is ja. het goed als we jou over een uh, drie kwartier uurtje weer even bellen... om te kijken hoe het dan uh, ervoor staat? Wanneer? Nou, uh, over drie kwartier een uurtje ongeveer. Ja, prima. Gezellig. Ja? Bel ik, je, bel ik je strakjes terug en dan ben ik benieuwd of er veel veranderd is in dat ene uurtje. Nou, nog maar drukker. Het, het nog klinkt veel al drukker. goed. Het klinkt er al gaat goed. nog wel een kroeg naar binnen. Ja, dat is goed bij. Oh ja, misschien kom je uh, Rob uh, Smits uh, nog tegen, van 4. Uh, oh ja. Dan ben ik wel heel benieuwd. naar. Oh, ja, uh, nou. ik bij 4. Bij Alfred van 4 wil je dan tegenkomen. Ja, dan moeten we, we Smits, uh, Smits van 4 uh, even spreken. Oké, okay, okay, dan gaan we die gaan we die spreken zo meteen. Dan nou, ook. Top. Ja, dan ga ik hem nu opzoeken. En dan zeg ik over drie kwartier ben je aan de beurt. Zo so is dat. Hartstikke S goed. Zo, so, tot straks Lucie. En Van Kessel begint om vier uur. Hè, daar bij ja. Laura en Hardy. Nou ja, dan ga ik deze uh, inmiddels gauw, ouwe nog wel even draaien van, uh, van Kessel. Met al zijn vriendjes. Wie kent ze niet, hè? Ja, ja, ja. Maar ja, ja. nou, ze doen allemaal Johnny. mee met uh, Johnny Parel aan de zee. Hartstikke goed. Dank je wel, Lucie.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 The Kwe Strand of the group. Ongoed. Ik zeg iemand gedag, ik weet wie zit hem bloed Hoort is in het, het woord, hier is het allemaal We delen dat gevoel, hier spreekt het mijn mentaal Ik geniet met volle teugen En met al 34 jaar de Zandvoortse Radio Dolie erbij. Bij de Parel aan de zee. Van ja. met uh, als uh, vrienden. Ze ken ze allemaal de... wel. Ze doen allemaal ja, mee uh, ja, ja. met de uh, Parel aan de zee. Daarvoor hadden we Lucie. Zij is uh, gezellig in het uh, dorp. Uh, ben benieuwd uh, hoe gezellig het zometeen over een klein uurtje is. Want dan komen we weer bij de terug. Ja, dat moet dan toch wel weer een graadje gezelliger geworden zijn hè, dan het al is. Dat Want ik. als we haar zo mogen geloven, dan zit de sfeer er al goed in. Ja, dat denk ik ook. Nou, ja. Iedereen staat lekker aan het feest vieren. En dat kan tot diep in de avond doorgaan, het feest. Ja, jawel. Hier in het centrum van Zandvoort met de diverse live optreders. Heel veel bands en artiesten zijn richting Zandvoort gegaan om vanavond hier op te treden. Dus kom even langs en uh, geniet van uh, de gezellige koningssfeer sfeer hier in het centrum. Het is toch wel erg eigenlijk met ons, Dolly, dat we meteen aan een andere plaat denken als we deze horen. Een andere uitvoering. Andere uitvoering, laat ja, ik het zo ja, zeggen. De Nederlandse uh... uitvoering, hè? Ja, je, je, je ontsnapt er niet meer aan. Het is nee. echt zo'n mama-appelsap fenomeen hè? Ja, nou, nou, ja precies. Dat... Ja, seks, uh, ik wou bijna ja, seks ja. on fire. Hoe uh, ja. was dat van de <laughs> Kings of Leon. Ja, ook een King natuurlijk. En dat allemaal uh, Koningsdag 20, 24. Ja, ja. We gooien er nog eentje in tot aan het uh, nieuws en uh, weer van uh, drie uur en uh, dan uh, zijn we er weer twee uur lang met uh, deel twee en drie van Stanford op zaterdag. Tot zometeen. Tot strakjes, niet weggaan hè? Nee, blijf hoor. We hebben hele leuke dingen voor straks. Zo is dat. Ja. Verrassing ook. Ja. De mijn parte,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 Eerst het NOS nieuws van 3... Drie...